Middernacht, woensdag 19 februari. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond 23 tips binnengekregen... over de dood van oud-minister Borst. Of er bruikbare tips bij zitten, is nog niet duidelijk. In Opsporing Verzocht deed de politie een getuigenoproep... in de hoop de zaak daarmee te kunnen oplossen. Borst was op 8 februari bij het partijcongres van D66 in Amsterdam. Twee dagen later werd ze thuis in Beeldhoven doodgevonden. Volgens de politie is ze na het partijcongres... met de trein naar Beeldhoven gereisd... En en vanaf daar reed ze met haar blauwe Renault no Clio naar huis. In Kiev op het Onafhankelijkheidsplein is nog steeds een grote demonstratie aan de gang. Op en rond het plein woeden branden. Duizenden demonstranten verzetten zich tegen de oproerpolitie. Er zijn vandaag zeker 18 doden gevallen onder wie 7 politiemensen. Ruim 100 mensen raakten gewond. De betogers willen dat de pro-Russische president Janukovic van Oekraïne opstapt. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer, die lid zijn van de commissie stiekem, hebben een openbare verklaring uitgebracht. De commissie vindt dat minister Plasterk de fractievoorzitters niet heeft geïnformeerd. En dat gaat dan over de manier waarop de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten gegevens over 1,8 miljoen telefoongesprekken en e-mails hebben verzameld. De vestigingen van boekenketen Polare gaan morgen tijdelijk weer open... heeft de bewindvoerder laten weten. Hij probeert de winkels los van elkaar te verkopen... omdat voor de winkelketen als geheel geen interesse is. Polare is een fusie van een aantal boekhandels... waaronder De Slechte, Donner en Scheltema. In de Champions League zijn Paris Saint-Germain en Barcelona... dicht bij een plaats in de kwartfinales. Paris Saint-Germain won uit met 4-0 van Bayer Leverkusen... onder meer door twee goals van Zlatan Ibrahimovic...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 Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Net nu alles mag, wil niemand nog iets. Elke geaardheid of levensvorm is bespreekbaar en toegestaan. En toch lijkt het allemaal steeds conservatiever te worden. Dat is de strekking van het boek De Seksparadox. Een gesprek daarover na één uur. Dan hoort u ook Robert Anker over zijn nieuwe boek. En dat gaat gewoon ouderwets over de liefde. Maar we beginnen met de ex. Een onwaarschijnlijk verhaal is het inmiddels. Ze bestaan 35 jaar. Ooit opgericht als punkbandje in Wormer in de Zaanstreek. Nog steeds de thuisbasis. En al gauw werd het een formatie die zich met jazzgrootheden heeft opgehouden. Die heeft samengewerkt met Ethiopische muzieklegendes. Ze spelen voor uitverkochte zalen in Londen en in Parijs... op festivals in heel Europa en over de hele wereld. En hoewel de muziek, impro, dans, jazz, punk wordt het wel genoemd... nergens naar commercie ruikt, staan ze al jaren ergens tussen Tiesto... en het Concertgebouw Orkest op de Buma Stemra-lijst... van Nederlands belangrijkste muzikale exportproducten. Vanaf eind deze maand toert de X door het land met een jubileumfestival. De gast hier komen het uur is Terry Hessels, oftewel Terry X. Voorman, oprichter en het laatste oorspronkelijke lid. Hartelijk welkom uh, Terry. Hallo. Het is, het is eigenlijk ongelofelijk hè, wat er allemaal is gebeurd. Ja, nee, het is wel zinnig. Het is ongelofelijk. Maar uh, voorman ben ik trouwens niet hoor. Nee, jullie hebben geen voorman. Je bent nee, het is uh... echt wel een collectief. Dat, ik denk, nou ja, dat, dat, dat is ook echt wel wat het uh, sterk maakt, denk ik. Dat we alles met z'n vieren doen, beslissen, spelen. Uh, voor, voor mij ben jij gewoon de voorman, hoor. Je bent de, de personificatie van de ex. Nou, dat voel, voel ik nooit zo. Je voelt je niet als een soort Freddie Mercury van de, van de ex. Nee. <laughs> um, er staat, jullie motto is altijd vooruitkijken. Dat staat ook ergens op de, op de website. En desalniettemin wil ik ook een klein beetje met je, met je terugkijken. Mm. Als je het goed vindt. Goed hoor. La, laten we teruggaan naar dat begin. 35 jaar geleden. Wat waren jullie voor jongens? Wie was je zelf? Uh, ik uh, zat op school voor journalistiek. <laughs> en uh, wat een clubje vrienden. En toen begon dat hele punk in Amsterdam en uh, kraken. En, uh, en dat betekende gewoon dat iedereen kon doen waar hij zin in had min of meer. Dat was een enorme golf van energie en, en, en, en fantasie. En, en iedereen begon bandjes en iedereen kon optreden. En we dachten op een gegeven moment, nou dat, uh, dat was heel naïef ergens, of heel open. Zo van, nou ja, we gaan ook een bandje beginnen. We konden, konden helemaal niet spelen. Niemand had ooit, ooit een instrument aangeraakt. En toen Kochten we, nee, toen hadden we nog gitaar gitaar. maar we spoten dat een beetje op de muur en zo. Wat, wat spoot je op de muur? De ex oh, je had, een, je had ja, al een naam nog geen instrument? heel simpel. En dan gewoon, ja. gewoon spuiten. En toen kwam, nou ja, was heel, heel, dat was toen de, de sfeer van die tijd ook gewoon, up, een beetje keten en een beetje up. En toen kwam er een jongen naar me toe die, in Paradiso. die zegt: Ja, ik organiseer een festival in Castercum. en ik hoorde dat jullie een band hadden. Willen jullie spelen? Ik zeg: Ja, dat is goed. En toen zeg ik tegen die andere bandleider: nou dan moeten we wel eens zo oefenen een gitaren gitaar kopen. en uh, we hadden echt nog niks. Hoor. Maar als je die kon spelen, moest je dan ook waarschijnlijk beslissen wie, wie wat ging spelen, of niet? Ja, dat ging ook heel onnozel. Die drummer, die, ja, die, die had een soort trommeltje of zo. En uh, Jos die schreef teksten toen, dus die werden ze haar. En die, die jongen had ook een basgitaar. Die werden... En ik bleef over met die gitaar, wat ik eigenlijk helemaal niet wilde. Maar nou ja, dat, dat, uh, dat was het enige. En die moest, je dan, die moest je dan kopen, die gitaar. Ja, die moesten we als gekke snel kopen. En, uh, en toen oefenen, En uh, acht keer geoefend. En toen hadden we onze eerste optreden. Ik hoorde van iemand dat je wel, wel meteen een mooie gitaar kocht. Dat, ja. dat, dus er zat kennelijk wel een soort ambitie in. Want anders had je misschien. Nou, maar dat was niet... het wel hoor. We waren, ja. Ik dacht wel altijd van, nou ja, ik als we nu dit doen, dan doen we het ook echt wel goed. Gewoon. Dat, dat, uh, dat vond ik wel gelijk. En. Uh, heb maar, je die, omdat heb je ik, die gitaar nog? Ja. Omdat ik links ben, moesten we hem bestellen en zo dat ze. En toen kwam je eindelijk en toen in die winkel ah mijn eerste is hier is uw gitaar en ik, maar ik kon helemaal niet spelen en toen zei hij, van nou, daar is de versterker gaat u maar even spelen en zo, maar nee, ik zeg dat doe ik wel thuis want ik, ik, ik had er nooit zo'n ding vastgehouden kan je nu wel spelen ah, ja spelen wel ja maar ik bedoel in, in het traditionele <laughs> conservatorium nee, dat uh, aan de manier nee nee nou, daar ben ik ik ben totaal niet geïnteresseerd in mijn vader was een jazz uh, fanaat. Mijn broertje heeft ook Django en zo, dat was echt. Ze uh... dus koorden aan de eerste door jazzgitaar. En ik was daar gewoon dat, ja, ik dacht dat is allemaal al gedaan of zo. Daar was ik echt op uitgekeken. Maar uh, het spelen met dat ding vind ik interessant gewoon. Het is een soort rare plank met snaren, kun je zeggen. Of het is... En ik kan, ik kan mezelf er wel helemaal in kwijt of zo. En ik speel ja, veel improvisatiedingen. En ik kan wel echt, echt mijn ei kwijt ermee, gewoon. Maar ik weet God niet van akkoorden of. Maar dat, dat eerste optreden, dat was dan op, op een of ander festival in Castricum. Mm. Jullie konden niet spelen, maar hadden besloten, we zijn dan vanaf nu een band en we heten De Ex. En we ja. spuiten onze naam <laughs> op de muur en dames en heren, hier zijn we. Ja, precies. En, en hoe ging dat optreden? Wat weet je daar nog van? Nou ja, ik vond het maar raar, want ik had een andere versterker. Ik had toen echt het idee van, uh, dat, ik wist helemaal niet dat die allemaal anders klonken gewoon. Dat, ging, dat was heel nozel. Maar het was wel te gek. Ik bedoel, het was wel, mensen vonden het helemaal. Wow, dat was in die tijd ook zo. En, nou, ja, we gingen er wel voor. Ik bedoel, wow, vol gas. En, nou ja, dat, dat was het gewoon. En sindsdien hebben we aan tour altijd optredens gehad. Het is, het is nooit opgehouden. Het was meteen, het sloeg meteen aan en het ja, werd meteen sinds, een soort. Sinds 35 jaar cariëren. hebben wij nooit om optredens moeten vragen. We hebben altijd meer optredens dan dat we kunnen doen. Altijd gevraagd. Dat is toch mysterieus ook, ja. Maar de, de sfeer van die, van die, van die punk zien in het, in het begin, jullie zijn natuurlijk heel ver van die punk verwijderd geraakt. En inmiddels, nou ja, ik, ik noemde het iets van een impro-dans, jazz, nog iets, ja. ja. Maar die, die punk zien, was, was het ook echt no-future en, en, en, en de hanenkammen en de kraakpanden en half liters bier? Ja, het was een beetje daarvoor En toen was het voor mijn gevoel echt zo heel open en heel, dat iedereen echt kon doen waar hij zin in had. En, ik bedoel, sommige mensen begonnen een, een, een fietsenreparatiewinkel... en anderen gingen bieren importeren uit België. of Iedereen deed gewoon waar hij zin in had. En die, die sfeer was perfect om een beentje te beginnen natuurlijk. Doe-it-yourself was te Ja. ja. En, de, en het, het, het had heel een soort rijkdom aan, aan, aan karakters... en aan gekke dingen allemaal. En toen later werd het natuurlijk een beetje abolliger En toen, nou ja, toen waren we ook al snel daar een beetje uit natuurlijk. We hebben een, een, een stuk muziek van, van die beginperiode, 1980. Dus dan nog een punkbandje. Radio 1 is ook een soort openbaar zwembad. Dus ik hoop dat, uh, dat we niemand uh, wakker maken of de, of de schrik aanjagen. Het duurt iets meer dan een minuut. Disturbing Domestic Peace was, uh, was de titel van de LP. Ja. Nou ja, laten we, laten we luisteren. dit Nog wel eens? Eigenlijk nooit? Nee, nee. nee. En, en als, je dit, als je dit nu hoort, komt, komt het dan wel tot leven bij jou? Van, ja, ja, oh, ja, ja dit, ik bedoel, dat was wel... toch, uh, toch geweldig hoe dat begon. Zo. Dat ga ik op digitaal. <lacht> uh, grappig. J jullie woonden toen, toen al in het uh, uh, kraakpand mm -hmm. en daar woon je nog steeds ook. Ja. Er is nee. geen kraakpand meer inmiddels. Maar, nee, nee, maar... nee, nee. ik woon nog steeds in die rare villa. Ja. De, de witte villa in ja. in In Wormer, in in ja. Is te gek. Hoe is dat gekomen? Wat, wat is dat voor pand en, en, en hoe raakt u ja, daar dat van geld? dat is een lang verhaal. Het was het directeurswoning van de papierfabriek. En ik ben. al mijn familie komt uit Wormer vreemd genoemd. Maar ik ben daar niet geboren. Omdat mijn vader was tekenaar en die vond het allemaal een beetje te klef daar in Wormer. Dus die ging naar een ander dorp. Maar toen waren er ook veel bandjes in Wormer. En die, toen was die villa twee jaar leeg en toen dachten we zo met elkaar, nou ja, dat, dat is een geweldig huis gewoon. Daar kunnen we ook oefenen. En, uh, en het is zonde van dat pand dat uh, leeg staat. Dus toen hebben we dat gekraakt. En sindsdien is het altijd een soort thuis voor allerlei bands geweest. En allerlei... En, maar kraken, dan moest, je, dan moest je geloof ik met een, een tafel en een bed daar, daar uh, 48 uur doorbrengen... en dan naar de gemeente gaan en zeggen, ja, ja, ja, ja. nu woon ik er. Nee, met een grote, weet je dat, breekhuis, die ketting door en uh, sla, uh, bed erin... En, maar ja, we waren natuurlijk heel... Het was echt collectief ook met al die muzikanten. Dus het had gelijk al een hele goede sfeer. En we konden, de gemeente was eigenlijk ook wel blij mee. Want die zat een beetje in de maag met dat pand. En eh, dus al gauw had het ook een enorme uitstraling. En een enorm... Ja, dat was wel positief allemaal, weet je. Met muziek en mensen. We organiseerden veel. En het was echt wel fantastisch. Dus, dus geen gewelddadige ontruimingen en honderd en man ME om jullie eruit te krijgen. En dat soort dingen. Nee... Ze wilden dat wel op zich, hoor. maar wij waren natuurlijk echt... We kwamen net van school ook en hadden hartstikke tijd om brieven te schrijven... en uh, actie te voeren en dit te doen en dat te doen. We waren echt best wel lastig voor die gemeente wat dat betreft. Maar op een gegeven moment uh, vonden ze het allemaal best ook. Want ik bedoel, het is een ongelooflijk mooi huis. En die hele fabriek is toen afgebroken en toen... Nou ja, toen hebben ze later een huurcontract hebben toen gekregen. En uh, ja, mensen Sonic Youth sliepen daar al in het begin... 12 Congolezen sliepen daar een keer. Het is ook een soort... Ik bedoel, het is een enorm groot huis... maar het is ook voor, voor, de, voor, de, voor de sociale dingen gewoon. Laten we een grote stap nemen. Jullie, jullie, ik zei net aan het begin... jullie hebben opgetreden in uh, zo'n beetje... elk Europees land. Uh, jullie zijn uh, uh, op heel veel festivals geweest. Jullie hebben een trouwe, schare hmm. fans. De laatste keer in Parijs drie uitverkochte avonden. In Londen drie uitverkochte avonden... Hoe kan het eigenlijk dat het, dat het is gaan werken... en dat het al die jaren is blijven werken? Wat is de, de, de kracht die jullie gaande houdt? Nou ja, ik denk dat we gewoon... Ten eerste zien we muziek als iets sociaals. Dus we, als we ergens komen... dan bouwen we iets met, met de medewerkers en met het publiek. Of, dat, dat is een soort sociale eenheid of zo. Wat, wat veel mensen wel aanspreekt. Of wat een beetje, we gaan niet voor een soort uh, carrière... Of, of, of, of alleen maar op uiterlijk of lichtje. Het is gewoon een soort sociale happening of zo. Kun je het bijna noemen. En ten tweede vernieuwen we ons heel vaak. Dus mensen zijn altijd weer verbaasd wat we doen. Of nieuwsgierig wat we doen. En dat is ook wel... ja. Uh, waarom het zo goed gaat. Maar dat, dat is eigenlijk wonderlijk, want in een bandje ontstaat meestal ruzie op een gegeven moment. En, en dan, dan wil de een die zegt, nou ja, ik, ik vind het wel leuk om een Ethiopische saxofonist erbij te halen. En dan zegt de zeg andere, nee, dat kan niet, want wij zijn een punkband. En dan, dan heb je mot in de tent. En dan is, is het chagrijn, de hele weg naar huis in de bus. En dan de volgende dag ben je uit elkaar, toch? Ja, maar dat hebben we dus nooit. Ik bedoel, we, houden, we zijn echt met een band. En we hebben nooit geen platenmaatschappij of manager of roadies of dat. dicht genoeg eromheen. En we zijn altijd op zoek naar, naar dingen die we goed vinden klinken of zo. En dan hebben we toch wel een beetje dezelfde idee daarover. Of hetzelfde uh, soort spanningsveld. Maar, maar hoe doe... gaat dat concreet? Dan komt iemand binnen en zegt van... Goh, ja, ik heb nou, uh, noem maar wat jazz gehoord. Of een, of een Hongaars volkslied. Of, uh... Nou ja, zoals met Kitatsu dan met die Ethiopiër. Toen uh, hadden we gewoon een cassette op een gegeven moment. En uh, dan kon je horen dat... Dat, dat hij volkomen uniek speelde. Je hoorde binnen twee noten dat hij het was. En we dachten allemaal van... wauw, dat is toch ongelooflijk dat je een saxofonist hebt... een instrument wat zo vaak gespeeld wordt... en die is zo uniek gewoon. Die moeten we vinden gewoon. En toen hadden we een festival in Paradiso... en toen zijn we echt naar Ethiopië gaan om hem te zoeken gewoon. Want hij speelde ook helemaal niet meer. En toen hebben we voorgesteld... of hij dan met, het, met die band van Han Benning en Misha wilde spelen... Ja, en hij zei ja, hoor. terwijl hij helemaal niet, hij wist amper waar het Nederland was of zo. En hij komt en hij ziet de act en hij zei, oh ik wil met jullie spelen. Dus het was ook een beetje zijn idee. En zo, weet je, het zo groeit dat soort dingen. Het, is, het gaat vrij organisch of zo. Het is niet een soort masterplan van het moet zo, het, we doen het gewoon met z'n allen een beetje op ons instinct denk ik of zo. We hebben uh, zo'n stuk uh, muziek. Dat is uh, uh, wat jullie hebben gemaakt samen met Tom Cora, een Amerikaanse list. En die doet heel veel experimentele jazzmuziek. Speelde met heel veel grote samen met Bill Laswell en John Zorn, Dat soort types. Maar jullie doen dan, alsof het allemaal niet uh, apart genoeg is, een Hongaars liedje. Hidegen Fudznak a Selek. De koude wind waait. Dat ja. leek me ook toepasselijk op deze nogal frisse februari dag. Goed. Ja, Hiedegen Vrutsnak Aselek. Ik kan me voorstellen ja. dat voor sommige luisteraars van Radio 1 een beetje schrik is. Want het is, normaal hoor je daierstweetsen en dat soort dingen op, die, op, de, op, de, op de center. Dus misschien, misschien wat, wat anders. Maar ja, oké, okay, ja. iets, iets anders. Dan, dan ga je ook niet op slag aan natuurlijk. Precies. -jullie, zijn, jullie komen op heel erg veel uh, plekken. Dit is Oost-Europa, waar jullie ook ontzettend veel op van die festivals hebben gespeeld. Wereldmuziekfestivals, jazz, dat soort dingen. Ja, en, en we waren in 1988 of zo de eerste westerse band die in Polen speelde. En ook de eerste westerse band in Hongarije. Achter het en, ijzeren gordijn toen nog? Ja. En toen kwamen we op een gegeven moment in een keldertje terecht. En toen speelden we met muzika's waar dit nummer van, vandaan komt. Dus toen Ho, het, dat... Hoe was dat tot, tot stand gekomen dat jullie daar ineens naartoe mochten? Ja, dat, dat was een rare knakker uit Engeland die daar dan verzuild raakte via-via. En dan in dat festival terechtkomen en dan gelijk aan de ex dacht of zo. En dat, dat was fantastisch. En die belden jullie van: van ik, ik ga een optreden ja. regelen in Polen. En toen, en toen, dat was in Warschau, in, in een soort basketbalstadion. Dat was echt heel groot. En om ons te kunnen uitnodigen, moesten ze ook twee Russische staatsbands uitnodigen. En die werden natuurlijk weggeboet en zo. Maar, maar als een soort compensatie van ja dat van, moest van, doen van, van de, de jullie jullie kwamen de jeugd corrupteren oh, ja. of zo en dan, dan ja. maken we het weer goed ja. met de staat. precies. Ook, maar even. dat ging dus helemaal mee, want ik bedoel die Russische mensen werden allemaal uitgeboet en al die Polen met paraplu's. toen wij speelden was het echt uh, wow, was geweldig. Oh. Ja, dat soort dingen. Ja en, en zo kan je over elk land denk ik een anekdote vertellen inmiddels. Het is krankzinnig. Ja, vorig jaar waren we ook in Egypte. Zei, op het eerste Contemporary Music Festival dan komen ze bij ons terecht. Dat is ook vonderbaarlijk. Voor die ene maand dat het mogelijk was of zo. Dat is ook ongelooflijk. Word je het nooit moe? Want dat kan ik me ook wel voorstellen. Want het toch, toch uiteindelijk met een, met een band en een bus... en dan, dan naar zo'n centrum en dan krijg je consumptiebonnen... en dan, dan, dan eet je ja, wat nee, chips is... en dan wacht je tot je op mag. En... Ja, nou ja, dat is ook een beetje dommig allemaal. Maar het, dat is voor... Mensen die geen muziek maken ook heel moeilijk voor te stellen. Dat je zo'n waanzinnige energie krijgt van een uurtje muziek maken. Dat je het ervoor over hebt. Dat je dat ervoor over hebt. En dat. dat... Van Benning zegt altijd van... Uh, muziek maken doe ik gratis. En, maar voor het ongemak van het ruizen, daar wil ik voor, voor worden betaald. En dat is echt het gevoel van wat je hebt als muzikant. Je krijgt, van dat muziek maken krijg je zo'n power. en zo'n, wow, Dat doe je het helemaal voor. En dan krijg je... ja, en dan, De rest is dan een beetje ongemakkelijk. Maar daar heb je het dan ook wel voor over. Of zo. Is het publiek met jullie meegegroeid? Zijn het, zijn het allemaal mensen van het eerste uur die ook een beetje uit die... Nee, uit gelukkig, komen? Of gelukkig het, niet, nee. nee. Nee, dat is heel divers. En daar zijn we heel blij mee hoor, dat je elk, overal waar je speelt... dat het echt een mix is en ook jong publiek en, en, en nieuw publiek... En, en mensen die het helemaal niet weten of heel veel verschillende dingen gewoon... Ik wil het hebben over Ethiopië, want dat, dat is denk ik uh, ja, misschien wel het meest wonderlijke avontuur dat, dat jullie hebben meegemaakt tussen alle, alle avonturen van, van, uh, van deze band. Ja. ja, nou ja, dat begon ik puur door het luisteren van de muziek. En ik heb in 1996, ben ik één jaar heel Afrika doorgereden met, met Emma. En, uh... Emma. Emma is je geliefde? ja. En toen kwamen we uiteindelijk in Ethiopië terecht. En toen vonden we zoveel muziek die niemand kende. En dat was allemaal zo ongelooflijk uniek gewoon. Maar heel Afrika doorgereisd, dat, dat, dat klinkt ja, dus als best een onderneming. In de dat bus. was een pittige onderneming. Ja, in een oude landroven pittige onderneming. En maar dat is een lang verhaal. <laughs> maar, maar dan echt, echt van Zuid-Afrika de Wista? Nee, gewoon van gaan. Nederland naar Zuid-Afrika. Door door Tjaat en Congo, overal. En toen hebben we langs de andere kant weer omhoog. Dat was een heftig avontuur. En dan onderweg uh, deden jullie ook Ethiopië aan, en, en daar leerden je die muziek kennen. Ja. En ook een beetje de, de, het land leer je dan gelijk kennen. En het is totaal anders dan al die andere landen gewoon. Omdat het geen kolonie is geweest. Iedereen heel op zijn gemak en heel zelfverzekerd, zeg maar, op een goede manier. Een beetje trots op een goede manier. En toen. Ik we terug in Nederland, heel enthousiast over Ethiopië. En toen kwam een Ethiopische geschiedenisprofessor tegen. Die zegt, jullie moeten heen gaan om te spelen. Want iedereen denkt dat het nog steeds honger en ellende is. En daarvoor komt er niemand. En daarvoor hebben al die jongeren geen informatie met nieuwe muziek. Ja, want dat, dat is eigenlijk en... wel een wonderlijk iets. Jij, ja. j, jij zegt, van, van het is geen kolonie geweest. Daar, daarmee typeer je een land. Ja. Um... Wat, wat we natuurlijk doen als, als journalisten is dat je eigenlijk aan de hand van berichten mensen een beeld geeft van, mm. van de wereld. Maar, maar daarmee geef je eigenlijk ook maar een paar berichten over elk land. En dan, dan zit, dat, ja. zit het in je hoofd en het is alsof je op een knop drukt. Jij zegt Ethiopië en er rollen bij mij zes clichés uit. Ja. Uh, hongersnood, hate, uh, nou ja, vluchtelingen. Die, die hate toestand heeft daar enorm negatief aan bijgedragen. Dat is gewoon on, on, ongelooflijk. Het was goed bedoeld. Ja, het is goed bedoeld, maar als je het nu nog eens die... Uh, ik kocht laatst dat zingertje in de Tweede <laughs> Maar dan de tekst, je kan het niet geloven gewoon. Dat is zo dat er geen water zou zijn of dat het een soort woestijn is en alleen maar ellende en zo. En dat, het was gewoon ook een puur een, een politieke toestand dat, dat toen die honger zo heftig werd gewoon. Maar hoe zou jij het land typeren? Wat zijn, wat zijn zeg maar de verhalen, de anekdotes, de indrukken die bij jou als eerste bovenkomen. Aan de hand waarvan jij zou zeggen, dit is voor mij Ethiopië. Uh, grappig is het. Het is een heel humoristisch land. Heel humoristische taal. En mensen zijn heel zelfverzekerd. En heel, heel veel draait om eten. Vreemd genoeg. Dat weet ook bijna niemand. Maar het is... Overal moet je eten en, en, en, en dat is gewoon de, de basis van de hele, met elkaar omgaan. Maar, maar in welke zin is het een humoristisch land? Want spreek jij de taal zo goed dat je, dat je de grapjes verstaat? Nou, in het begin spreek je dat natuurlijk helemaal niet. Maar dan zie je hoe mensen elkaar in de maling nemen of elkaar uitdagen. En hoe er gelachen wordt om... En dan leer je langzaam zeker dat, het, ja, dat die taal zoveel dubbele betekenissen heeft en... en en daar, daar speelt iedereen mee. Dus iedereen houdt elkaar scherp of zo. En dat, dat voel je zelf zonder die taal helemaal te spreken. En dat bestudeer je dan een beetje. En dan leer je dat langzaam en zeker een beetje spreken ook. En, maar juist door die dubbele betekenis is het ook heel moeilijk om precies te leren. Maar ja, dat. dat of gek hoef je dat ook bijna niet. Want je, je, je snapt gewoon de soort spanning en de lachen. En uh, ik bedoel, ik lach zelf ook nogal snel. En dan dat uh, heeft iets. Een vrolijk land. En, en dan, maar dan komen jullie daar spelen met, met nou ja, westerse alternatieve muziek. Hmm. Hoe je het ook noemt. Ja. Hoe, hoe reageren zij daar daarop als, als ze dat voor het eerst horen? Ja, nou ja, we deden op die tour. Dan, dan was echt pionier. Er was nog nooit een band geweest. Zelfs in sommige plekken geen Ethiopische band. En dan gingen we gewoon naar het gemeentebestuur en dan zeiden: Nou ja, we zijn een band uit Nederland en uh, kunnen we hier spelen? En dan zag je zo nadenken van. Nou ja, dat is goed. Elke keer zeiden ze dat is goed. En dan gingen we rondrijden en rond met speaker op de beurs. En dan waren er elke keer wel 2000 mensen of zo. En ja, waar, waar speelden en die... jullie dan? Want, want ik neem aan nou dat we ja, daar niet soms in zijn. een zijn. ja, soms in een arena van een circus een keer. En in de, in de hal van de politie. En, uh, <laughs> of in een hotel. Of de in de plekken. Maar we hadden gewoon wel spullen mee. Dus we waren ook autonoom een beetje wat dat betreft. We hadden ook een generator. en uh, We konden wel op heel veel verschillende plekken spelen. Op een voetbalveld of... Uh, uh, nou ja, en mensen stonden natuurlijk stom verbaasd. We waren ook met Han Bennink, ik was er ook bij. En, uh, nou ja, dat, dat is ook wel natuurlijk ongelooflijk als je hem hier ziet. Laat staan dat je dat voor het eerst in Ethiopië ziet. Dat, dat... Maar het ritme, en er hadden ook een paar Ethiopische nummers ingestudeerd. En dan waren ze helemaal uh, van, nou ja, hoe kan dat nou gewoon? Uh, weet je, buitenlanders die plots onze nummers zingen. Dat, we maakten er echt zoiets zo van. Het was waanzinnig gewoon. Maar je zegt ook dat het een, dat het een heel, heel trots land is. Dus mm. ik kan me ook voorstellen. dat Als ze zo trots zijn op hun eigen muziek. Dat ze, dat ze misschien niet meteen zitten te wachten. Op, op iets uit het westen. Nee, nee, nee. Maar dat was juist wat ons heel erg. Wat juist dat te gek was. Dat ze ook af en toe zeiden. Van, nou ja, waarom kom je eigenlijk? Wij hebben toch ook muziek. En uh, wat, wat, wat, wat, wat is dit nou eigenlijk? En, en, en, en tegelijkertijd gingen er ook mensen meedoen. En, en het was echt wel zo'n vonken van twee kanten of zo. En de, daardoor. daardoor was het zo aantrekkelijk en hebben we ook zoveel gedaan later. En, en omdat je voortdurend het idee hebt... Ja, het is echt van twee kanten. En niet dat wij hun overweldigen of dat ze helemaal onder de indruk zijn. Helemaal niet gronden. En dat, dat, dat is te gek gewoon. Hoe vaak zijn jullie terug geweest in, in Ethiopië? Nou, We hebben toen daarna nog een keer in 2004 een tour in het zuiden gedaan. En toen, door die hele vraag van die muziekscholen ook... Van, nou ja, het uh, gek en meiden gingen drummen omdat ze kat zagen drummen. En, uh, het was, gaf een enorme inspiratie. is jullie drumster. Ja, enorme inspiratie. En, toen, en omdat wij op zoveel festivalen zoveel geweldige mensen tegenkomen. kunnen we gewoon iedereen vragen en mee naar Ethiopië nemen. Dus we hebben twee saxofoonprojecten gedaan. en ook een saxofoonreperateur meegenomen. en een elektronica-project. en een popproject. En, en, en een, pop een geluidsdichtersproject. En, en, en gewoon van de een op de andere keer. Omdat het zo on ongelooflijk eh, succesvol was. Wat moet ik me daarbij voorstellen trouwens? Dat je, je neemt een saxofoonreparateur mee mm. naar, naar Ethiopië. Ja. En, en, en hoe, wat gebeurt er dan? Nou ja, in de, in de hele lastiteit waren er gewoon enorm veel saxofoons. En daarna ja, is het natuurlijk een pittige crisis geweest... in de hele uh, politiek en de, en de toestand. Dus heel veel van die instrumenten zijn gewoon nooit meer gemaakt. Die liggen ja, ergens. Dus we dachten, we nemen Frizo mee van Amsterdam Wins. En uh, die zat in het hotelkamertje. En nou ja, uiteindelijk heb je wel 35 saxofoons gerepareerd. Hij had het echt super druk <laughs> de hele dag. Maar, maar <laughs> hij, hij zat ergens en dan kondigden jullie aan van uh, als je een kapotte saxofoon hebt. Ja, ja, hebt, daar waren we op dan... de muziekscholen en, en, en met saxofonisten die we dan ondertussen kenden in Ethiopië. En, nou ja, dat was, en we hadden voor echt een heleboel onderdelen mee. En, en, en er kwamen heel veel mensen gewoon. Het was fantastisch. En Friso stond natuurlijk te kijken van ja, kleppen met hele stiekjes erom. En daar er konden ze dan nog soms geweldig op spelen ook gewoon. Dat is was fantastisch. Jullie zijn ook een, een beetje ambassadeur geworden van, van Afrikaanse muziek in de rest van de wereld. Om, omdat jullie contacten hebben met labels of, of jullie eigen albums uitbrengen. Zijn jullie ook een soort vertegenwoordiger van Afrikaanse muziek in Europa weer geworden? Ja, nou ja, we, we dachten op een gegeven moment komen we zoveel tegen. En, en ook zoveel muzikanten die zo onbekend zijn. En wij hebben wel uh, mogelijkheden om dat te verspreiden en uit te brengen. En, en, en op een hele normale manier. Weet je, we hoeven daar niks aan te verdienen. Dat, dat is dan voor die muzikanten. En, en al onze contacten zet je in. En dat, dat, dat werkt als een trein. Ook gewoon, dat is te gek. We gaan nog even luisteren naar Gettachev Mekuria. Jullie hebben samen mm. met hem een nummer gemaakt. Dat heette Zetet Seleketat. Mm. Nou, ik zei mijn Ethiopisch, maar daar hoef ik me niet voor te schamen. Denk ik dat. Ja, daar niet. Mm. Maar uh, uh, vertel eerst even wie hij is. Want hij, hij is daar echt een hele grote meneer. Ja, hij, hij is bijna 80 nu wel. En hij is begonnen al op zijn dertiende. En het is een gigantisch karakter en een geweldige seksionist. En hij was... Echt een grootheid onder de Halle Selassie-tijd. Maar ook ja, onder die communistische tijd kon hij helemaal niet spelen. En was het allemaal verboden. En, uh, dus nou ja, is hij helemaal in de verstukkeling geraakt. Maar, uh, en toen vonden wij hem dus op die manier. En zijn weer gaan spelen. En, maar ook in Ethiopië heeft hij sindsdien echt niet veel gespeeld. En we hebben een paar keer met hem opgetreden in Ethiopië. En dan, mensen kunnen dat niet geloven gewoon. Dat is... Waanzinnige toestanden. Maar hoe communiceer je met hem? Want, want spreekt hij Engels? Of... Nee, helemaal niet. En, en wij dus heel niet ook Ethiopisch. En dan, maar het gaat puur om die muziek. En dan puur... En hij, hij is wel heel expressief. Als hij iets niet goed vindt... dan. Het is wel een wild gedoe af en toe... met repeteren en oefenen. En hij denkt af en toe dat wij... alle Ethiopische nummers wel kennen. En het is heel, heel gedoe. Maar uiteindelijk maken we iets samen. En dat is echt... echt uh, waanzinnig werk dat gewoon. Ornette Coleman, een, een jazzsaxofonist, echt, echt een legende. Die, die is een groot fan van, van deze Gittaccio mm. uh, Mercuria. Die, die heeft ook op een gegeven moment gevraagd... na een optreden van jullie of, of hij langs wilde komen. Ja, dat was waanzinnig. Toen speelden we in het Lincoln Center. Weet je, die hele grote jazzclub in Amerika. Voor, in New York voor 3000 man of zo. Heel groot. En er komt de zoon van Ornette Coleman... na afloop naar Gittaccio toe. van Gittaccio, uh, mijn vader is een fan... En, uh, wil je morgen langskomen voor lunch of zo? En je hebt er nooit van dat soort dingen gehoord. Die weet geen wat jazz is. Of die... En laat staan aan het komen. Dus die zegt, nou ja, waarom? Dus uh, iemand komt erbij staan en die zegt... Ja, die, die is very famous. En Ketatje zegt, hij was zo famous. Weet <laughs> je, op die manier gewoon dat zegt... Dus er komt niks van terecht van die afspraak. Maar <laughs> dus, dus gewoon heel trots. Van <laughs> ja, ja, ja, ja, ja ik, dat maakt hem ook niet uit. Gewoon. Ik ben ook beroemd. Hij is helemaal in zijn eigen wereldje gewoon. En helemaal heel origineel soort man gewoon. Fantastisch. We luisteren naar uh, dat nummer uh, Zet het select. Nou ja, ik, ik geef het gewoon <laughs> op, <laughs> joh. We luisteren gewoon naar een stuk Ethiopische muziek. MUZIEK <hums> Oh, oh, oh, oh, oh, So the mute birds sing. And what makes your sore legs swing? What makes a thin man into bling? What is the heart of everything? Ketertsel, Mercuria en de X. Zetet, heet het nummer. Perfect. Nooit meer slapen. We luisteren nooit meer slapen op Radio 1 in gesprek met uh, Terry X. Oftewel Terry Hessels. 35 jaar uh, carrière uh, in, in de muziek. Carrière, bij het woord carrière zie ik je al een <laughs> beetje verschrompelen. Van, uh, nee, maar. maar ja, het is, het is heel zeldzaam in Nederland dat mensen kunnen leven van hun muziek. Dat komt, dat komt maar weinig voor. Dat het een fulltime bestaan ja. kan worden. Nou, sinds 1990 leven we ervan, ja. Dus, nou, dat, dat gaat goed, ja. Dat is toch bijzonder? Het is heel dan. bijzonder, ja. Ja, is, ik bedoel, het is ook al raar dat wij altijd meer optredens aangeboden krijgen. Dat is echt zo. Dit jaar zitten we vorige week een agendameeting. En dat zit gewoon het heel jaar vol. Dat is krankzinnig. En we doen het ook niet gek dan, hoor. Ik bedoel, we spelen niet uh, twee maanden achter elkaar. Of, weet ik het. We doen het gewoon per periode van twee weken en dan kiezen we leuke festivals hier en daar. Maar we kunnen dat helemaal zelf indelen. Er is iets wat mij fascineert. Dat is een soort, soort sfeer die eromheen hangt. Om, om jullie muziek, om jullie als, als persoon... om jullie geschiedenis. De, wat jij noemt do-it-yourself. Maar het gaat eigenlijk om een soort vrolijke anarchie. Niet, niet een anarchie in de zin van... Ja. Uh, no future, maar meer... er is eten, er is muziek. We, we vinden elkaar dwars door alles heen. Ja, en, en een soort openheid gewoon. En... en, en... Ik bedoel, het is ook al. We trekken ook dat soort types aan in, in de free jazz of zo. Die willen ook allemaal met ons spelen. En uh, die, die, die zien ook blijkbaar een soort openheid in wat wij doen en een soort luisteren. En ik bedoel, het is. Soms vragen we als iemand: hoe kan het in vrede zijn dat jullie, die, die helemaal technisch niet, niet goed zijn, dan al, al, met alle geweldige jazzgasten kunnen spelen of zo? Dat iedereen dat, dat, dat ze dat allemaal willen. Maar die, die vrijheid trekt ze aan. Ja, en, en ook wel dat we kunnen kunnen luisteren blijkbaar. En kunnen oplossen. Snel. Omdat we niet, niet begonnen zijn van met, met theorie of zo. We zijn echt uit de praktijk komen. En, en die soort vrijheid en openheid die we te blijkbaar inbrengen. Dat, dat, dat trekt dat soort mensen aan. Ofzo. En dat is waanzinnig natuurlijk. En dus, dus sta je ook in, in Nederland dan in het BIM-huis. Maar in, in Parijs en Londen. Ja, ja, ja. En overal in, de, in ja, dat, overal, dat soort clubs. Ja. Ja. Ik bedoel, het is ook krankzinnig dat wij in het Lincoln Center voor weet je, Dat is de mecca van de jazz. Gewoon. En, en nou ja. Daar spelen we daarvoor voor. Maar, maar het, als, als je het los van de muziek... zo'n sfeer van nou ja we vinden elkaar een, een vrolijke energie... Ja. Uit, uiteindelijk is het natuurlijk een, een leven... waarin heel veel mensen worstelen met allerlei dingen. Die, die, dat noem je dan een samenleving. En daarin heb je rekeningen en autoriteiten... en belastingdiensten en, en uh, tijden en bazen. Kortom, het is allemaal eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ja. Daar lopen jullie toch ook wel eens tegen aan? Zeker op zo'n tournee als je, als je naar allerlei moeilijke landen gaat. Jawel, maar dat zijn we ook wel... Gewend om dat op te lossen of zo. We zijn ook heel solidair met elkaar. En heel, heel, we letten gewoon op al die dingen. Gewoon. En, maar, en maar het lukt jullie toch niet om een douanier in Ethiopië te charmeren. Of om, om, om de statie aan je kant te krijgen. Nee, maar we, dat kunnen we wel een beetje gewoon. Ik bedoel, als hij een koffer vol cd's ziet. En hij zegt, uh, geef mij er even eentje. Weet je, dan zeg je net iets te hard. Oh, corruption, zeg je net iets te hard. En dan krijgt hij een rood hoofd. en dan Ik bedoel, dat, dat, dat zijn allemaal dingen die grappig zijn ook. Een soort humor. Maar die, maar die losheid, die, die werkt. Ik bedoel, jullie zijn nooit vastgelopen of je, of je nou naar Polen ging... of, of naar Egypte, nou, of naar Ethiopië. we zijn wel... Ons record aan de grens staan is wel 17 uur aan de Tsjechische grens. Dat, dat is wel een keer... Dat, toen vonden ze wat pamfletten en wat, wat... En toen was dat net heel stressig daar. daar. En toen... Uh, Kwam een wolga uit Praag. En een ondervraging onder zo'n lampje. En toen kwamen we niet naar binnen. Maar ja, dat is dan ook wel weer iets. <laughs> ja, is dat, zit er eigenlijk een soort, een soort filosofie achter? Achter de, achter de band? Is, is, is er een soort gedachte van, van vrijheid? Hebben jullie het daar wel eens over? Waar het allemaal voor staat? Ja, kijk. één ding wat we nooit doen is... Lang discussiëren over de muziek gewoon. We doen... Dat, voel, dat gaat echt een beetje op onze instinct of zo. En dat, dat is een beetje raar. Om maar al... ik bedoel niet te discussiëren maar... over de muziek van, van een 6, 8ste of 7 of, uh, of Nee, maar ook over dat soort oplossingen of zo. Dat, dat gaat heel organisch op een manier. Dat zijn ook, we hebben ook geluk met die vier mensen dat het zo gaat natuurlijk. Maar, maar jullie, jullie staan voor een bepaalde sfeer, een bepaalde cultuur. En mensen komen uit alle, alle delen van de wereld voor die, die muziek... die toch dat, dat anarchistische uitstraalt, toch, ja. de, toch, toch die vrijheid... Zitten er, er nog, nog idealen in? Zoals dat bij de punkertjes er misschien wel zouden? Nou ja, ik bedoel... Dit heeft veel meer idealen dan bij de punkertjes natuurlijk. Gewoon in de, in, het gaat veel verder... aan alle kanten. Ik bedoel, toen kon je iets over antiracisme zeggen... maar nu speel je met een Ethiopiër. Ik bedoel, om het simpel te zeggen. En... en, en ja, je leert gewoon... Ja, waar komt muziek maken op neer? Gewoon een, een sociale gebeuren. En verrassen. En, een, een avontuur maken gewoon. En dat, dat kunnen we wel met z'n vieren gewoon. Dat, dat, dat. Juist omdat het ook nooit echt helemaal vast staat wat we doen. En het heeft openheid en we vreemde gasten. En het, is, het is elke keer een soort avontuur. En dat gevoel hebben we heel sterk, ja. Ik heb een klein fragment. De kwaliteit is, is verschrikkelijk. Dus we doen maar een heel klein stukje ervan. Maar het is jouw dochtertje die een stuk meezingt. En ik dacht, dit is vast, vast iets ontroerends. <laughs> heet ook uh, Lena Abeba Hessels, een, een Ethiopische doopnaam. Ja. Is, is zij helemaal opgegroeid in, in de ex, in de karavaan? Meegegaan in, in de bus en, en langs alle landen? En... Nee, nee, nee, nee, nee. Ik bedoel, dat, dat is alleen maar... Saai voor mensen die, die niks te doen hebben om mee te gaan. En dat, dat zou ik associëren zijn. Het is altijd laat en en, en. Maar ze is, ik bedoel, ze is wel opgeroet ja. in de villa. Waar heel, ik bedoel Wel in de sfeer gebracht Ja, precies. Ik bedoel, dan uh, logeert Conano bij ons uit Congo. Die komen dan net voor het eerst uit Congo. De eerste keer naar Europa met z'n twaalf bij ons in huis. En dan zie ik haar op de hmm. dansen met, met de president van de Congo. En, van Conano en dan... Dus die sfeer, nou ja. sfeer in huis is, is eigenlijk niet, niet enorm veranderd sinds, uh, sinds 1979. Nou ja, toen was het natuurlijk meer gewoon lokaal in Amsterdam. En, en allemaal, nou ja, een beetje... Het heeft zich wel enorm over de hele wereld uitgebreid, al die gasten. En al die, en dat is natuurlijk wel waanzinnig gewoon. Nu komt het festival, 35 jaar ex. Uh, uh, hm. Jullie gaan op langs langs alle... Zalen van, van Nederland. Jullie krijgen enorm veel mensen te gast. Wie komen er allemaal... Wie voegen zich bij jullie? Uh, Thurston Moore van Sonic Youth. Die we al heel lang kennen. Uh, Han Benink. En Pieter Brutsman. Die doen weer eens een duo samen. Twee jazz legendes. Ja, ja. en die hebben vaak ruzie en vaak lukt dat niet. Maar uh, nou ja, op een of andere manier hebben we zover gekregen... Dat, dat ze gaan samenspelen. Dus dat is heel spannend. Vendica uh, is een waanzinnige groep uit Ethiopië. Met uh, krankzinnige dansers. Ongelooflijk goed, goed is dat hoor. De drummer van Vendica is ooit begonnen met drummen. omdat hij Han Bennik op de Ethiopische televisie zag. Dus dat is ook al fantastisch. Ja, <laughs> dat is echt heel grappig. En dan ook wat hele jonge bands. Uh, die we dan tegenkomen. In, uh, in Bordeaux kwamen we plots een krankzinnig bandje tegen. En, uh, dus het is een hele goede mix tussen. Uh, avontuurlijke nieuwe bands die nooit iemand gezien heb. En jazz legendes en, en geweldige Ethiopische dingen. In. Maar ook een enorm gedoe. Je moet je ook een soort oh, organisatietalent bar. hebben. Ja. <laughs> nee, het is een enorm gedoe. Iedereen moet reizen, slapen, eten. verplaatsen, soundchecken, alles. Dus nou ja, we zijn al weken mee bezig natuurlijk voor Volgas. Voor, voor en morgen weer iemand van, van het vliegveld afhalen. En dan ja, tien uur komen die Ethiopiërs morgen. Dus dat is altijd heel een spannend. visum regelen, dus dan, dan sta je ja. ook, ook gewoon in de rij. Als, nee, dat is vreselijk. Ja. Dus niks, ander, niks anarchistisch aan natuurlijk. Nee, natuurlijk. <laughs> en, en intussen zijn jullie... Want dat zei ik al eerder... Jullie zijn ook een soort agenten geworden van, uh, van de, de Ethiopische muziek in de rest van de wereld. Om, omdat jullie veel in Parijs komen en, en daar is dat een, een grote scene. Brengen jullie ook muziek uit? En, en een van ja. de projecten die, die bijzonder was, is uh, een, een Ethiopische zanger. Maar je kan het misschien beter zelf uh, vertellen. Bahra heet hij. Bahru Kenje heet hij. En uh, ja, het bijzondere aan hem is dat hij onder Selassie was Selassie een beetje de... De krant gewoon, of de, de Freedom of Speech. Hij, uh, je kon naar hem toe en hij wist dan de laatste nieuwtjes. En, uh, en, en onder, in de communistische tijd bleef hij ook gewoon die rol houden. Gewoon. Hij was gewoon totaal autonoom van de, die regering en alle mensen gingen naar hem toe om gewoon het nieuws te horen. En dat, dat is heel bijzonder natuurlijk. Echt, echt zoals in de middeleeuwen een ja, Bart dat zou doen? Ja, precies. Daar lijkt het op. En dat is dat, ja, dat, dat, dat sterft ook uit natuurlijk. Dus we dachten echt van dat moeten we uitbrengen, want het is heel bijzonder. Want daar zijn natuurlijk bandjes of, of gewoon live. Ja, muziek. dat was op cassettes gewoon. Hij, hij was op een gegeven moment, heeft hij een stuk of vijf cassettes uitgebracht. En die vonden we langzaam maar zeker allemaal. En toen ben ik die cassetteman gaan zoeken, en die, ja, die verkocht alleen maar Chinese ijskasten nog. En die wilde gelijk 2000 euro. Dus toen dachten we, nou ja, dat, dat slaat eigenlijk nergens op. En toen hebben ze kinderen gezocht, zijn dochter en, en zijn zoon. En met hun een deal gemaakt dat hun dan de, het geld krijgen als er, als er wat overblijft. En, ja, die waren natuurlijk ongelooflijk enthousiast en ongelooflijk onder de indruk daarvan. En toen hebben we de teksten laten vertalen door een professor... en allerlei andere muzikanten geïnterviewd die, die met hem gespeeld hebben en hem kenden. En foto's van zijn kinderen kregen we uit. Nou ja, dus het is heel boekwerk geworden. 44 pagina's boekjes. En anders was gittig. het een stuk geschiedenis... dat anders verloren was gegaan ja, eigenlijk. Zeker, ja. Nee, daar zijn ze heel slordig in nog steeds, Ethiopiërs. Daar hebben ze geen tijd en geen geld voor. En... Nou, dus, dat, dat is, nog is leuk dat jullie doen. Ik noem het uh, het festival, het, uh, de X-festival. Dat is 26 februari in Groningen, dan in Nijmegen... 28 februari in Den Haag, in het Paard, Amsterdam, Paradiso... en in Utrecht, Tivoli, ja. alle... Uh, Klassieke poppodia ja, uh, weer eens. En we gaan luisteren naar een nummer van, uh, van Baggen. Uh, Terry, het was, was leuk dat je te gast was. Bedankt. Dankjewel. <laughs> Hey, the Bart van Ethiopië, Bahra heet hij. En uh, dat werd uitgebracht door onze gast van vandaag... Terry Hessels van The X. Het is wel wat anders dan Dyerstweets voor een keer. We sluiten af met een serie deze week. Matthias Mooi regisseert voor de Utrechtse Spelen de voorstelling Monsters. En die gaat donderdag in première. We mochten alvast een kijkje nemen bij de repetities. Onze verslaggever Inge Ter Terschuren was daar ter plekke. En zij sprak met Matthias Mooi over het stuk. En over alle dilemma's van het leven die daar allemaal in aan bod komen. Twee jongens. Robert en John. John en Robert. Tien jaar oud nemen een kind mee, een peuter nog, over een paar maanden drie. Het kind heeft geen naam. kan wie dan ook zijn. Het kan mijn kind zijn. kan uw kind zijn. Het kan een kind zijn waar we aan denken wanneer we aan een kind denken. Het stuk uh, is gebaseerd op een uh, vreselijke tragedie... die in uh, 1993 in Engeland heeft plaatsgevonden. Twee jongetjes van tien jaar oud hebben daar een jongetje van twee ontvoerd... Meegenomen en op hele brute wijze vermoord. En dat heeft enorme uh, impact gehad op de uh, Engelse maatschappij. Uh, wat moet je doen met, ze, met die jongetjes? Mag je die opsluiten? Moeten die volgens het volwas, volwassenenrecht uh, berecht worden? Het heeft heel veel grote vragen opgeroepen. De Engelse tabloids hebben daar een hele grote rol in gespeeld in de veroordeling van die twee jongetjes. Hebben ook eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat volk echt opgeruid. Om boos te zijn, om kwaad te zijn, om die jongetjes te bestempelen als het kwaad, als monsters. En daarom ook de titel: Monsters. En wat het zo spannend maakt, dit stuk, is dat het hier echt gaat om hele jonge jongetjes, waarbij je dus niet uh, uh, uh, zeg maar, kan geloven dat het kwaad al in ze huist. En dat maakt het zo raar dat je eigenlijk op een soort gekke tweesprong zit. Dat je denkt, ja, maar het zijn geen klootzakken, weet je wel. Zoals je wel eens 15-jarige jongens in groepen ziet... die, uh, uh, weet ik veel, mensen aftuigen... die kun je wel op een of andere manier labelen en wegzetten... en zeggen van, dat is verschrikkelijk wat die doen. Die moeten opgepakt worden en die moeten weggestopt worden... en die moeten geen onderdeel maken, uitmaken van onze maatschappij... Maar bij jongetjes van tien, ja, denk je, ja, maar die zijn, die zijn tien jaar oud. Dat is, het is vreselijk wat er is gebeurd. Maar het kan niet zo zijn dat zij met z'n tweeën zoiets verschrikkelijks hebben gedaan... terwijl ze zich bewust waren van wat ze hebben gedaan. Het kind is twee jaar oud en staat op zijn moeder te wachten in het winkelcentrum voor een slagenheid. Kom, jongetje, kom hier, zeggen ze. Robert en John. John en Robert. Twee kinderen die voordat de dag ten einde is, het derde kind gedood zullen hebben. Ik, ik was ontzettend geraakt door dit stuk... omdat het is geschreven door iemand... die eigenlijk helemaal niks met die Engelse uh, cultuur te maken heeft. Het is een zweet die dit stuk heeft geschreven. En die zweet, die, heeft, uh, uh, eigenlijk die is gevraagd door een deen... om dit stuk te schrijven voor een theater. En hij heeft eerst gezegd, nee, dat kan ik niet... want het is te heftig en het is zo uberdramatisch. dat je eigenlijk... daar kun je niks mee als schrijver. En toen heeft hij toch zeven jaar later heeft hij gezegd... nee, ik kan er wel wat mee, maar ik moet er de juiste vorm voor vinden. En wat hij heeft gedaan, is, en dat is iets wat mij heel erg heeft geïnteresseerd... is hij heeft uh, deze tragedie als een Griekse tragedie geschreven. Dus er is een koor en een koorleider die zich de hele tijd dingen afvragen die wij ons afvragen... terwijl het verhaal zich afspeelt. Het verhaal dat zich afspeelt is eigenlijk de rechtsgang. De verhoren van de jongetjes. Uh, die zijn allemaal uh, opgetekend en ook opgenomen op tape. En die zijn, uh, uh, die zijn ook beschikbaar. En daarop hoor je dus de, de jonge, hoge stemmetjes van tienjarige jongetjes... die uh, langzaam naar... Uh, allerlei verhoortechnieken beginnen te vertellen... wat voor gruweldad ze eigenlijk hebben gedaan. En dat is de spanningsdrager uh, van het stuk. En vervolgens worden wij uh, keer op keer geconfronteerd met, uh, ja, met vragen... zou je kunnen zeggen, over, uh, of bespiegelingen op wat daar gebeurt. En uh, die structuur zorgt ervoor dat het op een of andere manier een heel actueel thema kan blijven. Omdat je dus eigenlijk een, uh, een specifieke casus... Uh, ja oplaast tot uh, een, ja, allerlei morele dilemma's... waar je dan dus met elkaar over kunt praten. Dus je wordt heel het meegetrokken eigenlijk in die uh, dilemma's. En ook meegetrokken in op een of andere manier... het zoetsappige verhaal van de horrorfilm... Robert en John vermoorden James Bulger. Weet je wel? En dat is ook weer iets wat je je af begint te vragen... waarom wil ik in godsnaam zo graag weten wat er is gebeurd... en wat er dan ook tot in detail is gebeurd. Want als je het eenmaal weet, dan slaap je er echt niet beter door. Sterker nog, je wordt er heel, heel, heel treurig en verdrietig van... want het is echt verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Een bijdrage van Inge Ter U hoorde Matthias Mooi die voor de Utrechtse Spelen... de voorstelling Monsters regisseert. En die gaat donderdag in première. Zometeen zijn we terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. Dan gaan we praten over seksuele emancipatie. Want uh, ons denken daarover is aan grondige herziening toe. Staat te lezen in het boek De Seksparadox. Zometeen een gesprek met de samensteller van het boek. Een auteur die socioloog is aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, we gaan het ook hebben over uh, hoe je de nacht doorkomt. Dat hoort u van Xandra Schutte. Zij is in dagelijks leven hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. En u krijgt een uh, verhaal dat Gustav Peek speciaal voor ons geschreven heeft... op basis van iets dat hem vandaag uh, gefrappeerd heeft in de actualiteit. En hij heeft dat verhaal geschreven en zal dat zo meteen ook uh, live aan u voordragen. En u hoort Robert Anker. Hij heeft een nieuwe roman geschreven over de liefde. U kunt ons bereiken via nooitmeerslapen.nl of via Twitter. NMS. Graag tot zometeen.